Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Nooit eerder waren er zoveel kinderen op de vlucht, zegt UNICEF. Volgens de kinderrechtenorganisatie waren het er eind vorig jaar zo'n 43 miljoen. Het afgelopen jaar zie je ook met name dat er nou, 2 miljoen Oekraïense kinderen gedwongen het land zijn uh, verlaten. Maar we zien ook door de gevolgen van klimaatverandering, conflict en oorlog... dat bijvoorbeeld in Oostelijk Afrika heel veel kinderen hun huis moeten verlaten. Ja, het probleem is eigenlijk wereldwijd heel groot. Als kinderen lang op de vlucht zijn kunnen ze niet naar school, niet naar de dokter... en worden ze te weinig beschermd. Vier mannen tussen de 20 en 39 jaar moeten voor de rechter komen... vanwege rellen tijdens de Sinterklaas-intocht in Staphorst vorig jaar. Bij de intocht wilde Kikauw Zwarte Piet gaan demonstreren... maar een groep tegendemonstranten met zwart geschminkte gezichten hield ze tegen. Ook vernielden ze meerdere auto's. De vier die nu voor de rechter moeten komen... worden verdacht van openlijke geweldpleging. In Os in Brabant zijn deze week 30 verwaarloosde honden bevrijd uit hun tuin. Ze waren bedoeld voor de verkoop, maar gedroegen zich agressief, liepen in hun eigen poep en hadden geen eten en drinken. Speciaal getrainde hondengeleiders hebben de beestjes gevangen en naar een veilige plek gebracht. Opnieuw een warme dag en dan vallen de mussen dood van het dak. En die uitdrukking is niet voor niets, want het gebeurt echt. Musjes broeden onder de hete dakpannen en op zoek naar water vallen de kleintjes hop van het dak af. In de vogelopvang in Brabant is het daarom druk. Op het moment met die warmte zijn er dus ja, tientallen. Dus heb je aan twintig jonge musjes te denken ongeveer per dag. Vaak zijn ze dus uh, jong en missen zijn ouders, zijn, zijn ouders kwijt. Dus komen ze hier binnen en dan voeden wij ze verder op. Uh, maar zodra ze er klaar voor zijn gaan ze weer uh, lekker terug de natuur in. Maar het opvoeden is aardig arbeidsintensief. Met een clubje vrijwilligers voeren ze de jonge vogeltjes ieder uur 24 uur per dag. Het weer opnieuw een zonnige zomerdag. Later vanmiddag wel meer wolken. Het is zo'n 24 tot 28 graden. Morgen eigenlijk hetzelfde als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Rodelvaartsveen staat 7 kilometer. Door een ongeluk is de rechterreishoop dicht, ook de afrit is daar dicht. Op de A10-ring Amsterdam-Zuid, uh, tussen Zeeburg en over het Amsterdam-centrum 2 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie, de afrit is daar afgesloten. En tot zover zo de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de muziekboulevard.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 Mami, geef me een sein Je bent all on my mind. Je was beter bij mij En zomerhit Voor Kleine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 gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is gesloten. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernielen. Wil er niemand me vertellen dat ik alles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 Bijna geen enkele het niet zo. Als ik cuando se straat ga, dan ik een cuando het niet goed hebben. ik naar de straat ga, dan ik een het niet goed hebben. ik baila, baila, baila, ga, baila, baila, baila, de rumba van taal, ik altijd kan erin, de ik altijd kan erin, de ik Ik kan daar gitana. Ik kan daar cantare Ik kan dolores, een Ik kan daar een Ik la su vela, cuando se de groep, cuando se het een grote eer. Als cuando se het een grote eer. baila, u baila, baila, baila, baila groep, dan is Ik dat ik het niet wil, dat ik het niet wil, dat ik het niet wil, dat ik het niet dat ik het niet wil, Ik ben niet zo'n kindje, ik ben niet zo'n Ik ben niet zo'n ik ben niet zo'n Ik ben niet zo'n kindje, ik Ik ben niet zo'n kindje, ik ben niet zo'n kindje. Ik ben niet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 Voorgelogen. ZFM.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 als er heen is zit en je weet hoe laat het is a Alle ogen op mij baby Als het uit is met je ex en je vest die heeft gedekst Zijn we niet in mijn oud -zijn? The street concentrating on truck and right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned through each other.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 A celebration starting Under the streetlights The scene is being set A night for romance A night you won't forget So come join the fun This ain't no time to be staying on Ooh, there's too much going on